Levi van Eck met het NOS-journaal. In Canada moeten alle 300.000 federale ambtenaren zich verplicht laten vaccineren tegen corona. Binnenkort wordt bekend wanneer dat moet zijn gebeurd. De vaccinatieplicht geldt ook voor iedereen die met de trein en het vliegtuig reist. Volgens de regering is de verplichting bedoeld om het dekkingsniveau te bereiken... dat nodig is om de economie en de samenleving volledig te heropenen. Canada wil over ruim drie weken voor het eerst in anderhalf jaar weer buitenlandse reizigers toelaten. Van de Canadese bevolking is ruim 60% volledig gevaccineerd. Het lukt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen niet... om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan, schrijft trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen. Daarbovenop moeten 450.000 mensen hun theorieexamen nog doen... Dat is ruim de helft van het aantal examens dat normaal in een jaar wordt afgenomen. De Tweede Kamer komt dinsdag terug van het zomerreces... voor een ingelast debat over de situatie in Afghanistan. Het debat gaat over de vraag welke Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt... hier recht hebben op asiel. Sinds Westerse landen hun militairen grotendeels hebben teruggetrokken uit Afghanistan... veroveren de Taliban in hoog tempo belangrijke steden... De vrees is dat de taliban hard zullen afrekenen met de Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt. De moslim-extremisten beschouwen deze landgenoten als landverraders. In Zwijndrecht woedt een zeer grote brand. Die ontstond vannacht toen een auto een leegstaand bedrijfsband binnenreed. Waarom dat gebeurde en hoe de brand daarna is ontstaan is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Bij de brand komt veel rook vrij. Bewoners van, van een naastgelegen woonwijk krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het weer periode met zon en droog, alleen in het uiterste noorden kans op een buitje door 20 tot 25 graden. Morgen kan het nog iets warmer worden. Na het weekend wordt het koeler en wisselvalliger. Yeah. Dit was het NOS Journaal. The Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Bij de afsluitdijk heb je nog steeds behoorlijk veel verdraging richting Friesland. Dat is dus op de A7. Tussen Breeslandijk en Kornwerderzand is de verdraging drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het Zon. Zon. zee Zandvoort het en zomerhit zomerhit Jawel. wel is de zomer van ZFM met nu Toebak leeft zeker Toebak leeft op de radio Hello. Goedemorgen goedemorgen dit is ZFM Toebak leeft ja Toebak leeft fijne toestel op aanstaan en uh, wij kunnen het ook maar uh, één ding gewoon zeggen Ja, wow. leuk! <laughs> zo mooi! Ja, het is echt zo mooi. Ik heb er zo'n zin in. En alles is nog hetzelfde. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. He? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zeker nou, komen We komen net uit de keuken. Nog even gauw een kopje koffie. Dit klinkt alsof je een hele maaltijd hebt klaargemaakt nog. Even snel. We komen ja, net uit de keuken. Ze was net ook uitgebreid aan ja? het koken. Ja, uh, een scramble en act en zo. Oh, Heerlijk, fantastisch, Geweldig. Ja. top. ja. ja daar je houdt er van. natuurlijk wel naar uit te kijken natuurlijk. Ja, daar zitten we wel naar uit te kijken. Ja, ja je houdt ervan hè, lekker eten. Precies, ja. precies. Het is een toepakklep van <laughs> no. de radio Fijn fijne toestel op aanstaan en uh, ja, het gaat allemaal beginnen. hè. Het is echt. Uh, ja, ik vind het superleuk. Ja, ja uh, het is echt allemaal superleuk gewoon wat hier in uh, Nederland gaat gebeuren. De Formule 1 gaat van start. Maar het enige wat ons nu nog een beetje wat ons meer bezighoudt... is natuurlijk dat dit gaat gebeuren. Voor het eerst is er zicht op het einde van alle coronamaatregelen, hoopt het kabinet. Het OMT oh. noemt in zijn laatste advies maandag 20 september... Precies, 20 september gaat het gebeuren. Ja. Alles en wat houdt het dan precies in? Hoe ziet die weg naar het normaal er dan uit? Nou, als het kan, wil het kabinet vanaf 20 september die anderhalve meter loslaten... zoals ik al zei, evenals uh, de mondkapjes en het thuiswerkadvies. Horeca mag weer langer open, maar nachtclubs en de discotheken die blijven dicht. Precies. Echt, uh, voor altijd. Voor altijd. Ja, zo klinkt het <laughs> zo bijna. Zo klinkt het wel. Echt, het is echt alleen maar schoort, maar die, ja. uh, in die ja, krochten daar onderin allemaal zich afspeelt. Duistere praktijken. Dus ja, balen natuurlijk. Ik vond het met... wel mooi dat uh, uh, NOS had, uh, op een terras interview had gedaan. Ja? En dan zeg maar oudere mensen en, en jongeren. En die ouderen. nou nah, maar het is toch allemaal prima zo, weet je. Ja, ik merk niet heel erg veel van nee. de beperkingen. Dus ja, waarom zouden we het niet gewoon nog even langer zo laten en zo. En jongeren we willen, we willen gewoon naar festivals. We willen gewoon uh, de club in. Kom op. Uh, we willen knuffelen. Uh, uh, uh. We willen gewoon elkaar aan kunnen raken. Ja. Dat is gewoon wat we willen. Ja, en die oudjes denken ja, ik heb hier een zit naast hem zitten. Heb ik al veertig jaar naast hem zitten. Dan zit ik ja, af en toe we... even aan. <laughs> te kort, voor mijn gevoel. Het, het, het, <laughs> maar... ma het maakt niet uit of, ik nou, uh, hoe het, uh, of we nou anderhalf meter moeten houden of niet. Ik nee. doe toch wel van haar. Dus, ja, dus, uh, ik bedoel... en al die andere vrouwen, daar heb ik toch geen uh, kans aan recht ja, dus meer mag je op. Daar uh, mag, mag je toch niet aan zitten. Nee, blijkbaar is de jeugd toch echt wel graag uh, mee bezig... dat ze elkaar even aan kunnen raken. Elkaar willen steunen in nou, deze ik ik periode. Nou, inderdaad, die festivals dat je lekker kan dan dat je uh, zin hebt om iets leuks te doen, dat je gewoon eruit bent. Ja. En dat is uh, bijvoorbeeld dat kwakoe of zo, weet je, dat wit ze in zo'n park ja. en uh, de begin van de uitmarkt. Dat gaat ook allemaal uh, op een vreemde manier dit jaar volgens mij. Uh, weet ik niet. De uitmarkt. Ja, de uitmarkt. Ja, ik ja, ben die, er uh, wel geweest. Heb maar... ja, je nog nooit geweest? Nee, ik ben er wel eens ooit geweest. Ja, ja, zeker wel. Zeker. Maar dat soort dingen zijn natuurlijk hartstikke leuk. Maar goed, het allerbelangrijkste gaat natuurlijk door de Formule 1 gaat door. Ja, zo is dat. Maar ja. hoe ze dat gaan doen, want dat dan twee derde mag uh, maar bezet zijn... <laughs> gaan ze dan een tombola houden. Ja, meneer Jansen. Ja, jammer. U ja, mag goed. niet komen. Daar gaan we maar. Ja, meneer. Ja, maar ik heb het vaccin ontwikkeld. Ja. Dat ja. maakt helemaal niet uit. Ja. Uh, als u misschien wat geld bijbetaalt, mag u wel naar binnen. Want dan gaat in één keer de deur open. Als er wat extra geld, want dan kan je de zorg steunen namelijk. Want dan kunnen ze extra zorgmedewerkers aannemen. Zoiets had Hugo de Grote uh, gezegd. Ja, maar het klinkt Hugo op jongen, Ik zag dan die Diederik die, uh, Gommers. Huh? En het klonk haast alsof die zorg weer enorm belast was... Terwijl er nu 200 oplagen. Of 250. Want we hebben er wel 700, 800 gelegen. Ja, ja. En dan denk ik van nou... Het is wel net zo van... Uh, het is zeker ingefluisterd. van... Zeg wel als het hee heel erg is. Ja, ja het is... De... Het is natuurlijk wel zo... Ik ken wat mensen uh, die ook op UIC werken en zo. En het is wel zo dat... Uh, Oké, okay, die zorg is minder, maar... In het hebben, zijn er wat meer. Het het ziekenhuis, de ziekenhuizen zijn echt wel overbelast. Ja. Is, dus jij gelooft er wel in dat ze overbelast zijn in ieder geval? Ja, maar ja. niet zozeer door corona. Maar door andere, maar door andere dingen. Dus ja, eigenlijk uh, wordt het nu tijd gewoon even wat meer zorgmedewerkers uh, uit de kast te halen. Ja, waarvan aan werk ik ook zo gauw niet. Maar ja. goed, dus nou, die kan je ook weer niet invoeren, want die moeten dan eerst weer twee weken in quarantaine. Hè? Dus die zeggen dat stok achter de deur. Nu zeggen ja. de, de ziekenhuizen gewoon van ophouden. We willen eerst meer zorgmedewerkers. En we gebruiken de corona gewoon nu als stok om mee te slaan eigenlijk. Dat is ja, wat ik wel uh, angst aan jager vind, dat er nu... Mensen die zijn dan zwanger, van nou doe maar niet. En die krijgen corona en die liggen dus eigenlijk met uh, ernstige problemen in het ziekenhuis. Er uh, waren er al vijf of zo. Nou, ik geloof dat sommige mensen die zwanger zijn en die willen bevallen... die moeten nog een flinke best doen om in het ziekenhuis in te komen. Ja, Pas, is dat is een verhaal van iemand die anderhalf uur heeft rondlopen bellen... een vroedvrouw, en uiteindelijk uh, toch maar in de auto bevallen. Oh, ja, doe maar in de auto. Doe maar in de auto. Dan uh, ja, ja, ja. kan je ook niet zo oplopen op in het ziekenhuis. Nou goed, je begrijpt het al. Stap, ga hoor. En hier en daar een muziekje is high energy Wat een fijne plaats, Mr. Blue Sky van... Wat, wat, wat, wat hoor ik nou allemaal? Ik hoor al echt geluiden, wat is nou voor raarigheid? Nee, niet doen! Oh, ja hoor. Hij gaat er nog weer in. Ja, er zat, er zat iets in de boom. Nou, vorm dan maar om, hè. Dat is gewoon heel makkelijk. Ja. Er zat een kat in de boom, dus... En die hebben ze een paar dagen in laten zitten. lukte niet, ze meteen ik, like, Ja, dan, gewoon, dan zagen we die boom gewoon om. hè? wat? Geen, ja, ze, het moet toen ik dat hoorde, dacht ik, wat is dit voor een rarigheid ook gewoon? Maar goed, blijkbaar hebben ze er goed over nagedacht, de gemeente het was. Of de kat moesten ze redden, of de boom. Ja, nou ja, dan is dat eigenlijk toch de kat geworden. Want de kat, die kun je kunt natuurlijk niet missen in het hele pakketje van natuur. Want de kat verstoort de natuur helemaal niet. Nee, wat deed hij in die boom? Vogel vangen, geloof ik. Hij zag iets in de vogel? Bedoel, ja. Wat moet hij met de vogel? Hij heeft een bakje met eten gewoon thuis. Blijf binnen. Echt, als je echt een dier binnen zou willen houden, moet het de kat zijn. Echt, gestoord zoveel. Maar goed, nee, we gaan een boom omzagen voor die kat. Helemaal gek geworden, zeg. Had hem eruit geschoten. Met de verdovingspijl en dan met opgevangen. Weet ik veel. Gewoon nou, niks tegen doen. Op een gegeven moment komt hij al een keer naar beneden. Of hij valt naar beneden dat hij honger heeft. En ja, sowieso. Hang er gewoon een doek omheen ja. en uh, nemen, laat hem de tijd nemen. Wat een steltje. idioot. Als gemeente had ik misschien nog een klein leugentje gedaan. Ik had gezegd, ja, de boom was toch een beetje ziek. Dat had ik gezegd, denk ik, om er mee weg te komen. Ja, ja. volgens mij staat er ook wat rupsjes in de boom Ja, ja. Daar, ja, dan moet je de boom, boom niet voor zagen natuurlijk. Nee, dan moet je gewoon behandelen. Het, dus, euh... Nou goed, maakt daar ook niet uit. daar maak ik me afgelopen weken. ontzettend druk om. Dat is zeker. Nou, waar, maar, hebben jullie zich druk om gemaakt? Of op, wat is er opgevallen? Het klimaat, hè? Dus ja. Dat waren natuurlijk wel een gedoe. En het klimaatrapport, lal die al. Ja. Maar er is, er is nu een priester. En die uh, heeft bij het gebouw van de News UK in Londen... ...heeft hij een protestactie gevoerd. En dat heeft hij gedaan door zijn mond dicht te naaien. He, eh, want hij wou de systematische onderdrukking van klimaatwetenschappelijk nieuws... bij de nieuwsmerken aan de kaak stellen. Okay. Zeker de nieuwsmerk in de portefeuille van media mogul Rupert Murdoch. Oh ja. Dus hij noemde Murdoch in een YouTube-video een klimaatontkenner. Dat krijg je ook al. Hè? Is dat echt? Is dat Robert Murdoch? Ja, blijkbaar. Okay. Een huichelaar en een obstakel. En hij beweerde ook dat de media-magnaat invloed uitoefent op overheden... waardoor de strijd tegen de klimaat Christus gehypothekeerd wordt. Dat is wel iets bijzonders hè? Het ja, dat, ja, dat dat, dat dat heeft iets uh... met huizen te maken hoor. Oh, is... Nee, nee, nee, nee. nee. nee goed, ja, het is natuurlijk ook wel serieuze shit nu. Vooral omdat er over branden zijn. Temperaturen gaan omhoog water. In Turkije hebben ze eerst brand gehad, nu water. Het is echt bizar, maar goed, altijd mensen zeggen. We er is veel meer hoogwater gehad. Er zijn ook temperaturen was hoog geweest. We hebben ijs gehad, Dat hoort gewoon bij de aarde. Dat is allemaal wel, maar we moeten er wel op leven op die aarde. Ja, maar deze man die is dus al eerder uh, aan het protesteren geweest, want hij heeft uh, in maart 2020 lijmde hij zichzelf vast aan het meubilair in de Londense rechtbank in het kader van een ook van een protestactie van allemaal de klimaatbeweging. En daardoor, daarvoor kreeg je toen 14 dagen cel. Precies. Bijzonder, ja, ja. Top, dan krijg je gewoon ook celstraf daarvoor. Omdat je... Uh, ja, goed. Nou, ja. Marcus, jij bent de jeugd. Maak je druk om het klimaat? Nou, ja. Ik maak me wel druk om mijn microfoon. Ja. ja, precies. Ja, zeker. Nee, ik maak me... Uh, ja, ik, nou ja, druk is een, is een groot woord. Maar me? ik ben er wel mee bezig. Oké. Okay. Maar ja, ik, ik, ik sta niet te protesteren. Maar ik heb wel zoiets van... Nou, ja, iets minder vlees eten en een beetje goed uh, afval scheiden. Uh, ben je op de fiets ja. vandaag Nee, ik ben momentan... Oh, hoog. je bent met hadden we iets te noemen. Ja. ja, jij ja ik op heb de, de, de, de, de elektrische fiets. Ja, dat is ook slecht voor het milieu. Nou ja, en bijvoorbeeld ja. een ding wat ik wel... Ik zou niet zo snel met het vliegtuig op vakantie gaan. Om maar een voorbeeld te noemen. Nee. nee dat nee. Uh, Ja. Ja, goed, daar moeten we nog even uh, geduld voor hebben. Straks gaan ze wel op stroom. Maar ja, goed, dan is het altijd de vraag hoe wordt de stroom weer opgewekt, natuurlijk. Want er hebben nog, staan nog steeds veel te veel daken zonder zonnepanelen. Dat moet echt wel wat gaan gebeuren. Ja. ja, maar dat is wel iets waar ik me echt aan erger. Dat ja. er gewoon zoveel nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Ja. En gewoon driekwart kwart heeft gewoon geen zonnepanelen op liggen. Nee, en als, als ze iets... erop hebben liggen, dan liggen er drie op. Kom, ja. gooi dat hele dak, het dak vol. Dat. dat ja. Moet, daar moet toch wel iets... Ja, bedoel, dakpannen oude, moeten ingebouwde zonnepanelen hebben gewoon. Ja, maar die bestaan al. Ja, maar ja? je hebt ja? zo ja. futuristische zonnepanelen... Met, uh, met dakpannen afprint... of je zelfs op de muren kan je zonnepanelen plaatsen... met steentjes, motief, weet je wel. Dat, dat, dat, dat zie je ziet ze niet eens, maar goed, het schijnt wel... Ik, nou, uh, folie, folie op het glas... Ja, kan ook nog. Ja. Maar, maar goed, goed uh, het Uiteindelijk is wel een punt natuurlijk. Wat, ik sprak mensen die de zonnepanelen plaatsen. Die zeiden ook wel van. ja sommige, Iedereen roept het altijd maar. van Ja, op zonnepanelen op daken. Maar sommige daken zijn er helemaal niet voor geschikt. Omdat namelijk de regels voor zonnepanelen plaatsen. Zijn steeds kritischer. En er moet er steeds meer gewicht bij komen. Omdat ja. de winden toenemen. En de regen. En ze moeten steeds, uh, vast, ja, maar dat, steeds beter verzekerd dat, worden. Dat, dat, dat begrijp ik bij bestaande woningen. Ja. Maar bij woningen kan ik echt niet begrijpen. Dat nee. het niet ja. gewoon een regel wordt. Nieuwbewoning. Daar is ik gewoon op en het overigens over het hele ja. Eigenlijk overal zonnepanelen. Maakt niet uit. Niet over nadenken. Alles wat, boven, wat aan de buitenkant is, zonnepanelen. In de daken van auto's? Huppa, zonnepanelen. Ja. Wat ja, ziek idee. Vaarden, zonnepanelen. Ik bedoel, uh, uh, uh, uh, noem het hoofddeksels: zonnepanelen. Overal wat in het buitenlucht. ligt, zonnepanelen. En dan nie, hoeft niet meteen gericht te zijn op de zon. Maar als, het, als je stroom ergens kan oppakken, pak je het op. Wat het ziek idee. Opgelost. Ik nou, heb we ook weer opgelost. De fabrikant moet er nog eens flink aan de gang natuurlijk. Het geld geïnvesteerd worden. Oké, okay, vorige week draaide ik eerst de nieuwe single van The nieuwe Shining Nederlands Beentje: The World on Fire. Hoe toepasselijk! Yeah the boat. the devil. Ja, het grappige deze Willie uh, Mason, hij komt uit Amerika, is een uh, singer-songwriter. En het grappige is, grappig, als je kijkt naar zijn biografie, altijd leuk om te lezen, hij is een zoon van Jemina uh, en James uh, Mason en beide zijn singer-songwriters en verder is een directe afstammeling van de filosoof William James, de broer van een romanschrijver, Henry James. Mijn god, wat een inspiratie allemaal. Dan moet je gewoon mee, hè. Dan moet je ook iets gaan doen in deze wereld, anders dan hoor je er niet bij. Maar goed, deze man is nog maar 36 jaar oud. Komt uit Amerika vandaan en heeft al een aantal plaatjes afgeleverd sinds 2004. Uh, is hij actief. En dit heet dus The Devil With Me. Er wordt trouwens een nieuwe plaat van de New Shining Nederlandse band. Het heet World on Fire. Hoe toepasselijk kunnen ze hier vinden op de radio? Zeker. De wereld staat in de brand. Letterlijk en figuurlijk. Goed, we kijken nog even de wereld in. Wie kan ik het woord geven? Ja, en er is goed nieuws, want uh, volgens uh, um, Wakker Dier uh, uh, zijn in 2023 alle uh, um, verse kip uh, die in Nederland uh, verkocht wordt in de supermarkten yeah. uh, ja, op zijn minste uh, ja, één ster. Okay. En daarmee uh, uh, is ook de laatste uh, supermarkt uh, ja, eigenlijk zelmol. Uh, bon. dus, uh, en uh, ja, de laatste supermarkt die, die nog niet uh, uh, ja, zijn kip had veranderd was de Boni. Okay. Uh, die, die weigerden dat in, uh, tot op heden. En uh, ja, die gaan het nu toch veranderen. Oké. Ik koop ook altijd de wat, wat duurdere kip. Ik denk, dan ga ik er altijd een beetje vanuit dat dat de goede kip is. Maar ik, eigenlijk heb ik het er helemaal niet verdiept natuurlijk. Ik denk gewoon, ik betaal iets meer en zal het wel goed komen. Nou, wat maar, mij altijd verbaast is dat als je rund en kip uh, ge, regulier koopt... dan, uh, dan is het... Uh, is het prijsverschil behoorlijk? Ja. Yeah. En als je biologisch koopt, dan is het, bijna, dan is het stukje vlees uh, kip net zo duur als het stukje uh, rund. Oké. Okay. Oh. Dat vind ik altijd heel, uh, heel verbazingwekkend. Uh. Oké. Okay. Nou ja. We denken aan die tekenserie: varkentje rund. Varkentje rund. Oké. Okay. Oh ja. Ja, goed. varkentje rund. Ja, precies. Maak er gewoon maar die 7 en een uh, grapje over. Dan kunnen we weer door. Goed. Ja, zeker kunnen we, kunnen ja. weer door. Ja. Er is een Amerikaan, David Olsen. En die, uh, die vond tijdens de renovatie van zijn terras vond hij dat het een beetje scheef lag. En hij ging een beetje graven: van, hoe kan het nou? Waarom ligt het nou niet waterpas? Yeah, yeah. hij ontdekte een bolvormig object onder de bakstenen van zijn trap: een bolingbal. Hij is voor de rest door gaan kijken. Yeah. En hij bleek eens dus 158 bolingballen onder zijn terras te hebben. 158 boling? Ja. Wat ja. de fuck? Ja. Nou, hij contacteerde de producent van de bolingballen in Brunswick. Nou, ze wisten wel dat de ballen niet zo ver van zijn huis waren geproduceerd in 1950. Yeah. Het bedrijf had ooit een uh, fabriek in Michigan. Maar uh, het verklaarde niet waarom die ballen allemaal onder zijn huis waren terechtgekomen. Toen heeft hij zijn verhaal gedeeld met de hele wereld via Facebook. Al snel hadden auto uh, medewerkers van de fabriek hem gecontacteerd. Of hadden wel contact met hem opgenomen. Yeah. En ze vertelden hem ook uh, dat medewerkers uh, die ballen die niet verkocht konden worden mee naar huis namen. En velen van hen gebruikten de ballen als goedkoop alternatief voor grind of zandzakken. Huh? Dus nou ja, hij weet er niet precies wat hij gaat doen met die bowlingballen. Voorlopig heeft hij een deel weggegeven. What? Ja, dit is toch wel grappig dit. Bowlingballen als grind gebruiken? Ja, de, de, ja nou de, Gooit ja. maar op het op het pad. kiezels, ja. Nou, ik Hele grote kiezels. Ik denk meer grind wat gebruikt wordt om de bodem te versterken. Ja, zoiets. Dus ja, uh, ja. ja, ja. leuk om de ballen te maken. Ze spiegelgat ook. Dat is, ik bedoel, keitjes zijn levensgevaarlijk, maar dit, als hier als water komt, <laughs> bom, Ja, nee, je vult het gewoon op, want zijn trapje, die was ook inderdaad. Uh, Verhoogd en dan naar beneden. Dus dan kan je inderdaad een soortje ballen erin uh, ja. doen. En uh, het is wel uh, bijzonder. Want uh, zouden ze die ballen dan ook door de helft gedaan hebben? Oké. Okay. He, ja, dan het, uh, dan ja. kan je er wel weer meer mee natuurlijk. Dus ja. daar. Nou, het gaat over dingen gevonden in, uh, in de grond natuurlijk. Afgelopen week hoop te doen het ook over in Rotterdam. Rotterdamse politie die, uh, wil uh, verbod doen op magneetvissen natuurlijk. Want namelijk een man met zijn kinder was ze namelijk aan het magneetvissen geweest. En die heeft uiteindelijk een kanon tevoorschijn getoverd. Oh. En er zat nog wat in. Hebben ze dat toen ontploft? Ja, de, EO, wat is het, de EOD heeft het meegenomen. En zand, op een zandvlakte hebben ze dat natuurlijk uh, laten ontploffen. En zij mochten op het knopje drukken. En nu willen ze in Rotterdam dat toch gaan verbieden. Ik, ik doe me denken aan mijn zoon. Die heeft natuurlijk ook een magneet vis. Dat doe je in een bepaalde periode in je leven. doe je misschien twee jaartjes. Maar, maar... Dan ben je klaar. En je had dus een gedeelte van de, van de leuning tevoorschijn. En dat leek net zeg maar zo'n grana uh, granaat met een, een vleugeltje erachter. Weet je wel. Als je een bepaalde manier oh, ja. zag. Maar het was gewoon een gedeelte van de, van de leuning. Die had hij zo demonstratief neergelegd. En dan kwam de politie voorbij. En die ging echt een beetje stoppen kijken. En dan vrij snel herpakte zich... oh, een stukje van de brugleuning. We dachten even, nee, dan is het goed. Even dat er ja. zo'n zo uh, Gebeurden er veel ongelukken? Met, ik hoor nooit dat er... Nee, ik, ik hoor, hoor ik altijd, niet. oh, hij heeft een bom gevonden... en het ja. is tot ontploffing. Maar ik hoor nooit, oh, ja, bom is afgegaan. Nou, precies. Hier zeggen ze wel... Uiteindelijk als ze ook nog wel eens... een twaalfjarige uh, uh, jongetje zie je dan met zo'n zo granaat zie je dan lopen... en die, die vader helpt hem dan schoonbikken hoe debiel ben je? Dan wordt er dan gezegd... nou Ik, ik ken ook dat soort verhalen helemaal ja, niet. Mijn, uh... Het is wel één een, een, een verhaal bekend... van een man die uiteindelijk die granaat meenam... naar zijn schuurtje en daar hem echt uit elkaar... wilde knutselen. Ja, toen lag het schuurtje... ook uit elkaar. En hij ook. En hij ook, ja. Ja. Ja. Maar je had toch ook van die jongetjes die dan... Uh zo ze meegenomen hadden naar school om te laten zien... wat ze gevonden hadden achter op de fiets. Oh ja, ja. Dat, dat, heeft mijn, dat heeft mijn vader uh, uh, meegemaakt. Ja? Die, uh, die had dus ook, uh, ging over de Tweede Wereldoorlog uh, op school. En uh, Oh ja, nou uh, ik heb nog, mijn opa die heeft nog een, uh, een granaat liggen. Uh, een oude granaat uh, die hij gevonden heeft. Nou, uh, achter op het fietsje. En toen uh, was die fiets blijven staan in, de, in het fietsenhok. <lacht> okay. En toen had een van de docenten had, uh, had dat gezien. En die heeft de politie gebeld. Nou, en toen is het dus ook de hele poppenkasten opgetuigd ja, ja. en die, dat explosief bleek uiteindelijk dus nog wel uh, okay. uh, uh, op scherp te staan dus dat was uh, dat is wel, bijzonder. Was wel echt uh, ja. <laughs> ja. Ja, ja, ja Misschien ja. Ja. Ik nou wel nee ja. no, precies nou wel maar goed ja, nee, ik heb ooit een brandbon gevonden Ken je dat? dat is een soort bijna een soort flesje metaal flesje ja. en er zat aan de bovenkant is echt een metaal flesje lijkt je wel. Nou, wat zit erin Even schudden hè? Even schudden en de de, de, de bovenkant niks. heb je dan zeg maar een pin die moet je eruit trekken. en dan gooi je hem weg en dan brandt hij en deze pin was eruit uitgehaald maar dat deed verder niks dus heb ik een tijdje mijn kamer gehad. Op een gegeven moment heb ik hem toch weer maar weergebracht. De politie heb je hem gebracht toen? Ja, ik heb hem bij politie en politiemacht. En niet gelijk in allemaal straat. in de dekking. Wat heb je hier? Oh, ik heb hem bij hem in de auto gegooid. En toen, uh, nee, die heeft hem me gewoon mee in huis genomen. Niks spannends. Oh. Nee. Niks oh, spannends. Hem halen. Ja, maar dat is wel in de jaren zeventig dit. Dat is natuurlijk een andere, ja. andere periode. Had je nog van die cowboys. Die het gewoon allemaal ah, neem ik gewoon mee. Gewoon maar achter de nagen. Het vroeger oh, in, zo gedaan. In die paardentas. Nu moet de hele opleidingsdienst uh, komen... dat ze iets verdachts hebben gevonden. Nou goed, uh, iets anders. Ja. ander onderwerp. Precies, stukje muziek dacht ik zelf. Ja. Straks onder andere zodanig berichten. Wacht even. Wacht even. Hoor je dit? Wacht even. Dit is die agent klinkt, met die bom dit, die werd Dit klinkt zo bekend. Ik denk mezelf, wat is dat nou? Nou, ik heb een tijdje lopen zoeken. Natuurlijk. Wat is dat nou? Volgens mij is dat gewoon dit. Dit. Ja, precies. Krijg ik nog wat te horen of niet? Daar lijkt het wel een beetje op, maar ook niet helemaal. Goed Van Kenny Loggins. Mag, we draaien gewoon even deze plaat van uh, uh, hoe heet die man de vaccines. Toch even iets weg. Hè. I'm broken. When every truth is loaded, and some of it sugar coated. If ever I seem to trust,ing I'm adjusting. I'm adjusting. Wow. Echt, ik kan het al gewoon blind op de radio draaien als zij muziek maakt. Wat is dit grappige? Ja, en ja, ik moet zeggen, het natuurlijk lijkt het op dit. Ja, daar heeft het iets weg van. Maar het heeft ook iets weg van, zijn, je van de Guitar Man. De Guitar Man. Dat is wel jeugdsentiment. Oh, dat, dat is wel jeugdsentiment. Ja, precies. Je ja, ja, hebt je echt de jaren 40 nog meegemaakt en de jaren 50 met Elvis. Ja, ik ben, ik ben al 80. Dat ik nog echt? helemaal jij kan, maar de staat beneden. Ja, Gelukkig gaan ja. we het trap leggen. Ja, precies. Ja, echt alles een voorbereid. Wij kunnen gewoon echt nog 20 jaar door. Dus echt <laughs> goed om te weten. Goed, is tijd voor de Zandvoortse berichten. Veel te laat! Maar beter laat dan helemaal nooit. Zo is dat. Dus wij blijven natuurlijk een uh, dorp wat altijd achter de feiten aanloopt. Want? <laughs> Hij is leuk toch? Wat? Maar nou moet ik wel iets bij bedenken. Ja, nee, ik weet wel dus dat, uh, dat okay. we weer uh, verloren hebben. Of uh, we? Ja? Ze? Ze ja? verloren hebben dan uh, met het laatste uh, uh, kort geding. Ja, voor die, die uh, streepjes, hagedissen en, uh, ja, dat en dat vlindertjes en Je ja, hebt Zandhagedissen in de rupsen streeppad. De Streepot, ja, klopt. Ja, die, ja. Die, die zijn nu een beetje aan het uh, paar of zo, rondkruipen rondkruip. Ja. En die wordt straks allemaal vertrapt natuurlijk. Ja, ik wat zag was... ook dat uh, Babette van Veen uh, daar ook op reageerde op Twitter. Daarover, ja. Van, uh, nou ja, iedereen zit te juichen, maar ondertussen uh, is er asfalt gelegd... in plaats van dat, uh, dat er in het zand gewoon, uh, gewoon uh, van die beestjes mogen wonen. Ja, precies. Wat, mogen... hef, wat heeft de rechter ook alweer gezegd? Het, uh, de Grand Prix... De Dutch Grand Prix is van groot belang. Formule 1 is een topprestatie-event uh, met statuur. Houdt geen rekening met natuur. Nee, zonder gekken, dat zeiden dus ze niet. Maar goed, het is het meest bekeken, eh, meest bekeken evenement ter wereld... En dan moet het gewoon doorgaan. Tuurlijk. Vrouwenvoetbal was ook altijd flink. Uh, en dan je in een koor al die hagedisjes. It's a painful world. Ja, maar ik, is dat, ze moeten weg. we moeten wijken. Ja, maar is, is dat, dat is dus waar het om gaat. Als het goed bekeken wordt. Het gaat om de money. Het gaat om about the money. Wij vinden het leuk. Mensen ophangen en uh, dingen. Ook goed bekeken. Laten we doorgaan. Oh ja, dat kunnen we toch op internet doen. Daar dus blijft ook, ook zo goed, goed, goede ik film over gezien. Als het maar goed bekeken wordt, dan moet alles voor wijk. Is, is dat een beetje de one-liner? Ja, eigenlijk wel. Ja. Is dat, het? dat is de conclusie. De allergrootste schreeuwers, die hebben gewoon... Uh... Nee, is het, niet alleen met, het heeft niks met zand voor te maken. Het heeft wel te maken met die hele Formule 1. Met geld? Het heeft geld, allemaal Met geld met te maken. Geld te maken en, nou ja, goed. En daarom is het ook zo zuur. Van dit mag wel. En dan ja. de mensen die dan een festival willen hebben, dat mag niet. Nee. En nu zit inderdaad uh, die meneer van uh, Rabbels Zit dan u ook te klagen. Want nu kunnen er dus toch geen grote evenementen in het dorp zijn tijdens dat festival. Nee, ze kunnen niks meepakken, zeg maar. Nee, maar ja, nee. ja maar weet ja. je, het is nu wel toch. Ondanks dat er geen festivals zijn in het dorp... is het nu toch wel berengezellig nu. Je merkt wel dat het wel helemaal aangetrokken is qua toeristen. Oké. Okay. Dus uh, ja, maar met die Grand Prix zijn er natuurlijk veel meer. En ja, waar, waar, hoe ga je die bezighouden? Ja. Op die zaterdagavond en op die vrijdagavond. Ja, goed. Dus, uh, ja. Nou ja, goed, Marcus, wat heb jij dus wel uitgepikt? Ja, uh, is het? Uh, er is een uh, duurzame kinderkartbaan op het Badhuisplein gemaakt. O, kijk. Zaterdag is, uh, is op het uh, Badhuisplein... Tegelijkertijd met, uh, met het reusrad de kartbaan officieel geopend De twee uh, attracties blijven tot uh, na de Grand Prix uh, weekend uh, staan. En uh, zijn uh, de eerste twee uh, trackpleisters die uh, deel uitmaken van het uh, Sandford Beyond. Ja, oké. Sandford Beyond, dat staat voor na, na de Grand Prix. Er is ook nog een link. Ja, na je hebt, Grand Prix. dat is het vervolg op To Infinity en Beyond. <laughs> je ja, gaat er even op grappen over opmaken. Het is serieus. Het is een serieuze vraag. Monsieur, ja, ik weet het ook niet. Ik heb Mediciërs nog ook, uh, management. een, een, een ja. melding nog over, uh, uh, over die kartbaan. Dat ja? wil ik even vertellen. Want die, dat was dus die Marcel die, van, uh, van Rabbel. Heeft dat ja. allemaal georganiseerd. Hartstikke goed. Hij heeft ook een race museum. Maar ze hebben dus ook georganiseerd. Dat, er, uh, dat kinderen die kunnen naar die kartbaan. En als je dus daarheen gaat, dan uh, uh, zijn mensen die dan sponsor sponsoren... Dat, uh, dat er kinderen die, uh, uit uh, minder bedeelde families... dat die yeah. toch kunnen karten en een frietje kunnen eten bij uh, Rabbel. Okay. En uh, er was al eens die het aangeboden hebt, En er zijn er al meerdere geweest. Dus ondertussen zijn er best wel een aantal kinderen. En dat uh, wordt allemaal geregeld. Die Via tickets betalen de mensen dan wat. Oh, dat kinderen kunnen karten. Dus uh, dat is een leuk initiatief via de website van uh, Kimi Ksaja van Schijk. Dus hartstikke leuk. Ja, mooi. Goed, compliment voor een zeer schoon strand. Heeft stand gekregen. We hebben meegedaan aan het, uh, nou ja, het schoonste strand van, van Nederland. De jury heeft uh, alle locaties vier keer... Nee, twee keer bezocht. Laat ik niet doorslaan. Of wel vier keer. Nou goed, ze zijn echt regelmatig langs geweest. De inspecteurs hebben 95 strandopgangen gekeurd. Stranden bekeken. 147 paviljoens bezocht. En uiteindelijk hebben wij vier sterren gekregen. Ja, ik voel, ik voel me betrokken, ik ben erbij. En uiteindelijk hebben ze 80% van de kust heeft vier sterren gekregen. Oh, zo bijzonder is het dan ook weer. Dan hebben, alle, ja, hebben ze het allemaal bijgesteld misschien. Maar goed, 80% van de kust heeft vier sterren gekregen. Noordwijk ook. En Zandvoort dus. En eh, nou goed, het is allemaal een bijzondere uitdaging. Zeker met de coronaregels. En, eh, nou en ze bewonderen het doorzettingsvermogen van de ondernemers. Het heeft natuurlijk pijn gedaan dat ze allemaal dicht moeten. Maar uiteindelijk herpakken ze zich nu. En de hoofdsector, Andy, uh, Andy, Andy, nou goed, dat heb ik niet opgeschreven. Andy heet hij gewoon. Die heeft gezegd van, ik vind het stoel waar ze mee bezig zijn. Doorzetten, jongens, doorgaan. Goed, nog meer Zandvoortse berichten? Ja, dinsdag start de negende editie van het Timmerdorp. Het is oh, weer zover. Ja. Het uh, aftellen is begonnen. Komende dinsdag uh, wordt uh, de negende editie van het Timmerdorp geopend. De organisatie heeft het, uh, ondanks corona, toch uh, voor elkaar gekregen... om de Zandvoortse schoolkinderen van 8 tot en met 12 een fijne uh, afsluiting van de zomervakantie te bezorgen. Okay. Ja, uh, jammer is wel, en dat, dat is toch wel altijd een beetje het ja. moment waar ik naar, uh, naar, uh, naar, uitkeek. Uh, naar uitkeek. Maar ja, uh, geluk mogen in deze gekke tijd timmeren wel, maar uh, helaas het... Uh, het evenement en alles in de fik steken niet. Dat gaat het niet door hoor. Nee, nee. wel jammer. Nee, want Zandvoort is nu actief. En ze gaan naar rijen natuurlijk. En dat is de compensatie. Dan kunnen ze niet hier bullen in de brand zetten. Dat kan ze ook niet. En opa's en oma's mogen ook niet langskomen. Dan heb je daar een fort gemaakt. Heb je daar een weet ik veel iets neergezet. En dan kan je het niet laten zien aan andere mensen. Want ja, dat zo'n opa en oma die kruipen in een hutje natuurlijk. Ja, moet erbij zitten voordat je weet, hebben ze allemaal corona. Dus dat moet je allemaal niet hebben natuurlijk. Dus het wordt gewoon een gegeven moment weer gesloopt. Dus dat is op zichzelf wel jammer. Ja, maar ik goed. zie trouwens ook dat er al veertig kinderen... blij gemaakt kunnen worden met dat kinderkartmenu. Dus uh, dat zijn dus mensen die daar... gaan uh, zeggen, of, ja, doe mij ook maar eentje. Ja? Ja, dus, uh, dus ga eens kijken op Kimika, Ik je van schijk. Ik heb uh, de link gedeeld op onze... Uh, ...op onze website, op onze Facebookpagina. Oké, okay, nou, tot zover hebben we de zand voor zijn berichten wedergedeld. Dan hebben wij nog veel meer van die berichten. Nee, ja, hallo, we gaan even die plaat twee keer draaien. Dat is wel even het veel van het goede natuurlijk. Yes, Seagulls hebben een nieuwe cd uit. Home I'm heet sick die. Of being drunk. I'm sick of being in love. Sick of being over. I'm sick of my Always me down. I'm sick of your boyfriend, and he's fucking around. Oh. Sick of your friends They're all fucking boring I'm sick of myself I'm sick of the beat Van, van de Sea Girls. Ja. Yeah. En dan start je binnen en denk je: oh leuk, het zijn uh, zo'n medegroep die zijn muziek aan het maken. Nee, ze er zit helemaal geen vrouw bij. Het is een Engelse indie-rockband, geformeerd in Londen in 2015, opgericht door uh, vier leden: Harry Camilli en Rory Young, ...en Andrew Dawson en uh, Oli Can. Die hebben het opgericht, ze er zit gewoon één vrouw bij. Maar wel een leuke verwijzing naar Sea Girls. Oli Can. Olikan. Ja, ja, eigenlijk Olikan. Ja, ja, okay. Met knipoogje wow. naar Shell, zoiets. Nou, ja, is schaamnamen. Knipoogje is schaamnamen. De schaamnamen. Olikan heet. Olie kan, ik goed, heb he. nou ook een collega, die ja? ik wou toch even zeggen. Ik ga het niet instenden, maar die heet Rim Aarts. Weet je dat is toch ook een bijzondere naam. Ja, dat is dus zeker maar een bijzondere naam. Noors... Uh, ik wil het vandaag eigenlijk niet aandoen. Maar nee, ik, ik had wel zelf van... Huh? Hoe heet hij huh? nou? nou over? Maar goed, Wat kwart grappig. van EG bij, uh, uit, uh, vanuit Zorg. Nee, het is niet zonnig Standwoord. Van zondag... beetje, een beetje bewolkerig. Ja. Ja. ja, ik vind het wel jammer voor de strandpachters een beetje... dat het uh, toch iets minder is. Maar ik hoorde wel gisteren van mijn zoon dat... van, ja, vrijdag was het dan wel redelijk weer. Ja. En dat ze toen, uh, toen 250 eters hadden of zo. oké, okay, nou dat is dan toch wel weer een leuke omzet. Hè? Dat mag je zeggen, dat is nou zeker ja. een redelijke omzet. Ja, zeker Goed, beter. wat heb jij zo uh, op ja, je scherm? Ja, de Jamaikaanse jama jama atleet Hansel Parchment... Ja? die uh, heeft in Tokio goud gewonnen op de 110 meter horde lopen... Maar het had niet veel gescheeld of hij had zijn race gemist. Want op de dag van de halve finale stapte hij per ongeluk op de verkeerde bus. Okay. Die bracht hem dus naar het watersportcentrum in plaats van de atletiekbaan. Hij was helemaal in de stress. Maar gelukkig was een vrijwilligster... die was zo vriendelijk om hem geld te geven voor een taxi... Hè? zodat hij toch nog op tijd arriveerde voor de race. Die sportscentrum ook helemaal geen later. geld natuurlijk ook. Nee, nee. nee Niks ja. op zak. Nee, zo licht man. Was hij eens een zwembroek of zo? is ze daar een verkeerde ja, Geen idee. Maar hij heeft dus uh, goud gepakt. En mm -hmm. hij heeft dus... Uh, hij heeft dus de vrijwilliger bedankt die hem dat geld gaf. Hij zegt: Het goud is ook voor jou. Maar je krijgt het niet terug. Die vind ik echt zo armoedig. Man, stap snel in de taxi. Ik moet uh, naar, de, naar, de, naar de, de Olympische Spelen. Oh ja. Je nou, dat zeggen de ze allemaal hier. De Geen geld je. Maar dan breng je wel naar het water, joe. Moet je daar dat? Nee, dat moest hij net niet zijn. Hij moest de authentiekbaan uh, aandoen. Nee, hij was met de bus gegaan. Hij ja, was met de bus gegaan. dan gaan. moest hij dus dan. Uh... Oh, Oké, okay. nou Houden daarna met de taxi. Dat was de sodemieter, anders was hij te laat. Ik Als denk de dat die putten... Ja, de sodemieter. Nou goed, in Utrecht hebben ze iets bijzonders gevonden. We hebben het sowieso in dit programma wel over dingen die zijn gevonden in de grond. Ja, wat doet het daar in de grond? Gadverdan je zeg. Ik kan het niet bij het oud vuil. Nou goed, hier gaat het over een zwaard wat ze hebben gevonden. Een echt groot zwaard van bijna oh, wow. anderhalve meter lang. In Utrecht, iemand had het nog ergens liggen. Had het ooit gevonden. Wilde het eigenlijk eerst boven bank hangen? Dacht best wel, Nee dat doe ik toch niet. Dus nu heeft hij het aan een museum gegeven. Die heeft het onderzocht. Hoor. En het, heeft ooit, het is ooit gemaakt door een wapensmit. Dat heette Gileens. En dat schijnt een heel bekende uh, wapensmid geweest te zijn. Die was een tijd ver vooruit. En de, de viking hoofdrolspeler Michel Lopez Cardoso. Dat is die hele grote... Die grote roos. Reus weet je wel. Meneer Lopez. Ja. Dat Met die twee staartjes onderaan zijn baard. Heel gespierd. Echt weet ik weet niet hoeveel hij moet eten. Hij zegt ook, ja, het is een bijzonder zwaard. Er zijn er heel veel gemaakt in die tijd. En er zijn ook heel veel gevonden. En dit zwaard is het type... Oakland Shot. Wat was dat ook weer? Oakland Shot type uh, 13. Ze zijn gemaakt tot 1500. Ze zijn natuurlijk niet zo heel veel waard. Nee, als je zoiets op de veiling brengt... dan brengt het toch wat op zo tussen de 7000 en 8000 euro... Oké, okay, dus jij verdient redelijk veel geld. Want als je dit niks vindt, vind ik toch heel veel geld, 7800 euro. Maar goed, uiteindelijk is dit, uh, dit zwaard wordt, uh, heel erg geconserveerd of heel goed geconserveerd en wordt uiteindelijk weer tentoongesteld in een museum, dat spreekt wel tot de verbeelding. Nou, het is geconserveerd. Nee, dat moet toch ja, gebeuren. Ja, hij wordt, dan wordt hij, maar hij, hij heeft het niet. Hij heeft het niet. Nee, ga, nee, lang maar. Okay. Nou goed, het wordt opgeknapt en het houdt er wel vanaf wat er aan het handvat moet zitten om het een goede grip te hebben. Maar dat, zie het ziet er nog wel mooi uit. Ja, dat kun je wel weer terug uh, Ja. Maar hij moet wel origineel blijven. Wat gaaf, goed. toch? Ja, leuk. En dat vond u gewoon to toen hij... Uh, nee, dat vond iemand heeft ooit iemand gevonden. Je hebt het thuis eigenlijk gewoon in de schuur ergens bovenop gegooid. Oh, ik denk vanuit van, van, je van, je een beetje riool aan het uh, spitten. Met zo'n lijntje in, in die ja. tuin. En dan vind je zo'n zwaard. Het nee, schijnt wel heel bijzonder te zijn, zo'n zwaard. Ik bedoel, dat hadden ook alleen mensen die heel veel geld hadden. Want uh, de, de, de boeren buitenlui die hadden ook alleen maar zo'n uh, zo scho zo schoffel... waar ze mee konden zwaaien ja, of een, of een uh, hark. Ja, of een ja. Of of een houten paal met een spijker erdoorheen. Oh ja. Dat is het meest dodelijke wapen. Wat, uh, of zo'n goede dag. Goeiedag, dat is dan de uh, bol ja. met allemaal spijkers erin. Ja. Oh ja. Nou, goed. We zijn van ver gekomen. Ja. Marcus? Ja, een automobilist die was uh, bekeurd voor het vreemd vasthouden van een smartphone uh, tijdens het rijden. Hoeft de boete niet te betalen. Dat uh, heeft het uh, hof het hoger, uh, na een hoger beroep uh, bekendgemaakt. Ja, bekend yes. uh, de man uh, had zijn telefoon uh, in principe op zijn schoot liggen. En uh, volgens de kantonrechter valt, uh, uh, hoe heet het... Uh, ja, valt dat niet onder je telefoon vasthouden. Oké. Okay. in de wet is ze opgenomen. Um, daarom hoeft hij dus de, de boete van 240 euro niet te betalen. Oeh. Dus als jij je telefoon op je schoot hebt liggen en je hebt de speaker aan waardoor je wel kan praten. Ja, dat mag dus wel. Dat mag wel. Nu is het maar is het is ook een beetje hand-free bellen. Ja. ja. Eigenlijk moet handfree ja. bellen ook verboden worden eigenlijk. Nee, nee, ik vind nee. dat ze standaard dat soort dingen in de auto moeten hebben ook. Erin, hè? Naast die uh, zonnespel. Ja, maar te tegenwoordig... Ook, uh, dat je al die dingen standaard al in je auto moet hebben. Ja, maar tegenwoordig bij, nieuwe, bij nieuwe auto's is dat eigenlijk wel een standaard... Wordt dat gewoon wel standaard uh, ja. erin ge? Ja, okay. ja je, kan, oh. je communiceert wel met elkaar natuurlijk. Alleen ik merk vanzelf zelf, als je aan het telefoneren bent... Het, toch, je bent aan het nadenken, je probeert toch in je gedachten... iets ja, voor de geest je, te halen. Kijk naar je linksboven plassen, recht voor je op de weg. Ah, ook, maar zulke diepgaande gesprekken heb ik nooit in de auto. Dus nee? Of de nee. brouwt nooit eigenlijk. <laughs> je ook nooit. Ja, dat is omdat je zo jong bent. Ja, maar als, nee, maar... als mijn vrouw belt, dan moet ik echt wel flink putten... uit die, uit die, uit die hersenpan, hoor. Ja, omdat ja, maar die dat... stelt hele moeilijke vragen. <laughs> Ja, maar ik vind sowieso, als ik aan het rijden ben... en iemand is altijd tegen me aan het praten... Yeah? dat ik ook denk van, hou eens even op. En ook altijd denken aan... Uh, aan uh, dat, uh, dat die gast met de Independence Day uh, in zo'n bus zit... en dat die vader maar erachter, ernaast tegen me aan praat. En dan, zeg, en dan wijst je op het bordje... je mag niet praten met de chauffeur. Okay. Achter die ik, gele uh, lijn. Ik, ja. ik moet ook zeggen... Ik, nou, vooral als ik op mijn motor zit... valt het me vaak op hoeveel automobilisten... Uh, bezig zijn uh, met hun telefoon en slingeren het over de weg gaan. En ja? oh. Maar ik vind vooral het bellen, is denk ik helemaal niet zo heel gevaarlijk. Tuurlijk, nee, je bent okay. dan nog wel in de verte. Maar dat, de, het zijn vooral die gasten die dan zo een beetje, ja. raar zo een beetje zitten te appen. Ja, de, anders uh, zie je het. Oh, het is een bon. Ja, maar ja, het, is, het is te bizar voor het idee dat je dan in die 10 minuten of 20 minuten aan de auto rijden bent. Ja, dat is gemiddeld de tijd dat tijd in de auto zit. Ja. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat je iets mist dan. Je, kom op zeg. Ja, maar als ah, jij je inderdaad lange vertegenwoordiger bent, die zit ja. heel lang in de weg. Die mensen die maar weg, misschien moeten het dus... allemaal gewoon omdraaien ja, ja. het is eigenlijk belachelijk dat je gewoon niet kan appen in de auto. Het is toch te ja, gek voor kan, woorden? dat kan gewoon. Ja. ja, je hebt tegenwoordig gewoon van die systemen. Hè? Dan kun je gewoon je bericht laten voor... Uh, uh, In kunnen spreken en dan... Uh, ja, dan dan ja kun kun gewoon, dat uh, zie je wel. Dat heb ik wel eens gezien. Dat je kan spreken en dat hij dat uh, dan uh, al uittypt. Alleen een beetje vreemd. Ver, Verzend nu. Ah. En dan verzendt hij het. Ja. Nou, opgelost. En go. Als je tien minuten oude heel is er gewoon al een app voor. Wat een gekke Penny Rocks. Sorry, dat staat even in mijn hoofd. Penny Rocks, Nederlandse, uh, Nederlandse artiest. En die maakt uh, deze plaat. Die heet uh, Love You When You're Blue. Zeker, ja. Dat stimuleert dan gebruik Ik ook nog wel weer een beetje natuurlijk. druk. Goed, loopt tegen tien uur. En, nee, ja, ook. Dat ook, zeker. Maar het eerste nog hebben we negen uur ervoor. Dus. En iets wat uh, iedereen tot de verbeelding spreekt. Is de politie heeft in Duitsland een Nederlander opgepakt. En deze man, die stond op de Belgische Most Wanted List. En hij is in de Vlaamse media vaak voorbijgekomen. Hij heeft ooit in 2004 of 5, heeft hij in een uh, nachtclub, heeft hij een, uh, noem je dat, een uitsmijter met, heeft hij hem tegen zijn hoofd met een autokrik tegen zijn hoofd aangeslagen. De man heeft het nauwe nood overleefd. Toen eigenlijk is hij veroordeeld. Uh, dat was in 2011. Toen eigenlijk is hij verdwenen. Is hij gevlucht. Uh, nu is hij ergens in Spanje of Tsjechië is hij opgeduikeld. Uh, hij is vastgezet. En De verhalen zijn dat hij met plastische chirurgie zijn hele gezicht heeft laten veranderen. Hij heeft op zijn kin een gigantisch litteken. Of hij dat helemaal gecamoufleerd heeft, uh, is niet duidelijk. Maar goed, dit is een, uh, een heftig verhaal. De man heet de kok van Delwijnen. Hij is niet van Adel, de kok. Hé, hey, is dat uh, de man van uh, Baantje dan? Maar goed, hij heet uh, Erik Robert de kok van Delwijnen. En hij is zeer agressief en hij is nu uiteindelijk in de kraag gevat. Hoe zal hij eruit zien? Zal hij zich drastisch even laten verbouwen? Of is dat gewoon maar een broodje-aapverhaal? Ja, leuk. Net zoals die man die een geleden opgepakt is en waar nu al die rechtszaken omheen zitten. Ja, hoe heet die man ook weer? Ik ben één naam kwijt. Waar ook natuurlijk alleen mensen door geliquideerd zijn. Ja ja yeah. ja wat oh, is die Trump bedoelde maar dat bedoel je niet nee Trump niet Trump nee die heeft niet veel met maar goed nou, ja. maar goed zover even deze wat, wat, wat nu en ja ik heb, een, ik heb een beetje treurig nieuws oh nee nou, ik was eigenlijk van plan om een, een vlucht te, te doen met uh, het ruimtevaartbedrijf uh, Virgin Galactic ja? Dus ja de tickets waren maar 170.000 ja aanbiedingje uh, uh, tot 21, uh, 210.000 uh, euro maar ze hebben de prijs verhoog Helaas het gaat niet door. Oké. Okay. Ja, uh, de tickets uh, gaan. Uh, hoe heet het? Uh, voor een reisje naar de rand van de ruimte. Uh, het kost uh, uh, nu uh, uh, 450.000 dollar. Omgerekend. Het was eerst 100 zoveel en nu 400? Ja, omgerekend 380.000. Uh, uh, euro. En dus, wel geteld, hoe ja. lang duurt de reis? Half uurtje geloof ik, hè? Je, ja. je, volgens mij was je drie minuten gewichtsloos. Ja, okay. maar je moet er eerst is... nog naartoe. Dus... Voor, dat, voor datzelfde geld kun je ook een garagebox in Haarlem kopen. Dus, ja. voor, zeker. Voor 180 daar dan kan je er wel uh, vijf voor kopen, denk ik. Nou, nou, al met de huidige huizenprijzen? Nee? <laughs> Jazeker, daar gaat er gauw overheen. Dat, uh, dat is wel bizar. Nou goed, we draaien nog wel één plaatje voor 9 uur Na 9 uur een stukje geschiedenis. Wij hebben natuurlijk ook weer opgetakerd wat er allemaal zich afspeelde. op deze datum. Dangerous voice song held in your hands a Behold the man You are There's still time You're never late With open arms We'll take your way Wherever you come from Is there sadness in your sights And that. will try to be the man We'll turn on all of the lights My father had a plan Sisters and brothers and cousins At home I'll Try to be the man. We'll turn on all of the lights. Red is the color of choice that you.